Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. D66 respecteert het vertrek van Kamerlid Nathalie van Berkel... en bedankt haar voor al het werk dat ze gedaan heeft. Ze zat sinds de vorige verkiezingen in oktober in de Kamer. Gisteren zag ze al af van een post als staatssecretaris. Na gesjoemel met haar cv. Rob Jette is nu op zoek naar iemand anders... De politie doet nog steeds onderzoek op een camping bij het Limburgse Roermond... waar twee doden zijn gevonden. Het zijn twee volwassenen. Eentje lag in het water en de ander op de oever. In een vijver is ook nog gezocht, maar daar is niks gevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. België heeft de Amerikaanse ambassadeur verteld... dat hij zich niet met binnenlandse zaken moet bemoeien. De ambassadeur had kritiek op België... omdat het niet genoeg zou doen tegen antisemitisme. Dat viel verkeerd bij de regering. Die vindt dat hij verdeeldheid zaait. De Nederlandse schaatsvrouwen hebben op de winterspelen... zilver gewonnen op de ploegenachtervolging. Ze waren bijna een seconde langzamer dan Canada. De mannen verloren de troostfinale van China... en haalden dus net geen brons... Verschil was nog geen tiende seconde. Het weer van Weer Online. In het noordoosten vanavond winterse buien. Vannacht is het droog en rond het vriespunt. Morgen ook droog, met nu en dan zon. En maximaal 5 graden. Dit was het nieuws op Slem. En Flitsmeister meldt drie vertragingen langer dan een half uur op de A1. apeldoorn amersfoort tussen Voorthuis en Hoevelaken, 32 minuten 4 kilometer door een ongeval. De A2, Maars en Den Bosch, tussen Ouderijn en Everdingen, daar 41 minuten 11 kilometer. En de langste vertraging nu op de A58, Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel, daar een uur en drie minuten. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl.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 Je past ie maar. show. Dinsdag editie met muziek van Ariana Grande. No, tears left to cry. Now just stay, turn the lights off.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 We yeah. turn we turn it up. Ariana Grande. In de Slam Middagshow. here we go. Ik ben Dennis. Ik kom uit Heiden-Noord En uh, eigenlijk luister ik elke dag naar Slam. Het allerliefst naar de ochtendshow. Maar de middagshow mag er ook wel zijn. De Slam Middagshow. oh wat lekker. Slam Middagshow. Florian en Jeske. Yes, welkom. Het is dinsdagmiddag, 10 minuten over 5, 17 februari. Alweer halverwege februari, hè? Het gaat zo snel. Wat beseffen, januari duurde een eeuw. En uh, we zijn nu al bijna in maart, bijna de lente hier. Bijna voor ja. Ik, ik ruik het gewoon. Ja. En we zijn weer compleet, het hele team is daar, want Jens, onze stagiair, ik zeg applausje voor je, Jens. Yes, yeah. ja. Als je gisteren hebt geluisterd, dan heb je gehoord dat uh, Jens... Uh, ja, je was niet, je was aan het carnaval, ja, ik was gisteren nog even in de tent en zoals beloofd zou ik er vandaag zijn en ik ben er. En je bent fit ook. Ik ben ook fit en mijn echt stem is respect. ook gewoon terug. Ja, ja nee, ja. respect. En je hebt je echt goed ingezet vandaag, dus het kan nu al niet meer stuk. Hoeveel bier heb je gedronken gisteren? Want het is dan dag vier van jou geweest, carnaval. Uh, ik heb niet geteld. Nee, nee, geteld. Nee, nee, niet geteld, dat... niet op twee handen te tellen. Nee, nee, dat is heel moeilijk tellen. Hé, <laughs> ja. <laughs> ja. Hey, maar vandaag is er nog één dag carnaval, hè? want het, het, het, het eindigt op dinsdag. Klopt. Maar jij klopt. slaat het gewoon over, als ja, echte brabander. Ja, ik kon het niet maken om vragen om iets te zijn. Nee, ik kan net zeggen. En nee. hey, welkom bij de Slam middagshow. We nemen je even mee door de dag. Normaal doet Erik Jan dat altijd met de dagrap. Die, die rapt dan eigenlijk alle nieuwtjes van de dag aan elkaar. Alleen wij kunnen niet rappen. Nee, uh, praat voor jezelf. Nou, nee. Gooi nee, ik, nee, nee, ga nee, jij dan gooi je Ga jij dan? Nee, nee, nee, nee. nee we, we, dat laten we dan bij hem. Beetje beter. Ja, we hebben een alternatief. Het heet de soundtrack van je dag. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met als je s'avonds in je bed... een beetje op je TikTok loopt te scrollen... Even alle, door alle nieuwsfeitjes van de dag. Nou ja, dat dus. <laughs> nu in, drie, in twee minuten. De soundtrack van je dag. Let's go. De hype rondom pilates groeit iedere week. Er worden nu zelfs lessen Pilatus aangeboden... waarbij ouders met een baby kunnen meedoen. Critici vinden het soms overdreven... en vergelijken het eigenlijk bijna met een sekteachtige hype. Maar trainers zien het eigenlijk vooral als een manier... om samen te bewegen en wellness te promoten. En Pilates is al niks voor mij. Laat staan met een baby. Dan raak ik al gelijk het balans. Adem goed uit, als je dat been opzij duwt. Nog vier keer je linkerbeen opzij. Vier, drie, twee en één. Volgens recent onderzoek hebben Nederlanders minder vaak een kapotte telefoon. Mede daardoor is ook het aantal reparaties afgenomen het afgelopen jaar. Er is wel een verschil tussen iPhone en Android-gebruikers, want mensen met een iPhone lijken toch wat zuiniger te zijn. Ergens snap ik het ook wel, want ja, zonder iPhone ben je bij de Gen z ineens een stuk minder aantrekkelijk. Wat is de grootste afknapper die je tot nu toe hebt meegemaakt? Samsung-telefoon. Ja, straks komen ze aan met ja. de Android of zo. Het ziet er gewoon, gewoon een beetje nee. vies uit of yeah. zo. De Duitse bobsleer Lisa Boekwietz heeft haar tripje naar de winterspelen op een wel heel bijzondere manier bekostigd. Volgens Boekwietz zou een volledig seizoen bobsleeën op topniveau haar 50.000 euro kosten. Daarom besloot ze om in 2024 een OnlyFans account te starten en daar foto's en video's te verkopen van haar lichaam. Was eigenlijk niet van niets, want gisteren pakte Boekwietz de gouden medaille bij het bobsleeën. De soundtrack van je dag van dinsdag 17 februari. Zometeen moeten we het in het bonusnieuws even hebben over lullige boetes. Eerst Thomas Gray. ...is Florian Jeske, bitch. What's wrong with the world, mama? People live like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living. In the USA, the big CIA. The blood in the crips and the KKK. But if you only have love for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 You practice what you preach And what you turn the other cheek Father, Father, Father, help us Sign some guidance from above These people got me, got me questioned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 I love y'all With a forgiving thing I'm dying Children hurting, healing and crying When you practice what you preach And when you turn the other cheek We only got one, one, one, one, And so we got one, one, one, one. De Slammiddag Show met The Black Eyed Peas en Where Is The Love. Tijd voor het bonusnieuws van vandaag. De vraag van vandaag luidt... Wat is de meest lullige boete die jij ooit hebt ontvangen? <totstuken> vraag stellen we naar aanleiding van het nieuwsbericht wat vandaag binnenkomt. Als je op dit moment lekker in de auto naar huis aan het rijden bent... Ja, dan hoop ik voor je dat je nu niet je telefoon in je handen hebt. Er is namelijk een nieuwe flitser genaamd de Focus Flitser. En die heeft ervoor gezorgd dat er 80.000 meer boetes zijn uitgedeeld afgelopen jaar... Het zijn echt geen grappige bedragen. 430 euro per keer dat je even op een appje reageert. Dat is dus een, een flitser. En die doet het dus met AI. Uh, die kan dan zien of je op je telefoon zit. En zo krijg je dan een boete. Nou ja, ik vind dat hartstikke goed eigenlijk. Want weet je, ik kan dan niet rijden. Laat staan met een telefoon in mijn hand. Ik vind dat ja, misschien nog wel erger dan met drank oprijden. Ja, dat, dat is wel zo. Ja, ja, ja. Maar, is... maar toch, ja, ik, ik zeg het gewoon heel eerlijk. Heel soms als ik in de auto zit en ik moet even snel mijn navigatie checken. Of ik wil even een ander liedje opzetten. Ja, dan, dan pak ik toch even snel mijn telefoon. Ja, nee, dat vind ik niet goed, Florian. Ja, excuus, ja, excuus, excuus. Hey, maar de vraag luidt, wat is de meest lullige boete die je ooit hebt ontvangen? Nou, kom maar niet door met uh, op je telefoon zitten, want dat is niet lullig, dat is gewoon onverstandig. Juist hem. Heb jij een lullige boete een keer ontvangen? Nee, ja, ja. Ik weet niet waar het aan ligt, maar ik heb het meer een beetje andersom gehad. Ik heb zeg maar één keer uh, toen reed ik, zeg, ja, reed ik zwart, zo noem je dat toch, in de tram. Dus dan check ja, je niet in. Nee. En toen had ik niet ingecheckt, werd gecontroleerd. Mocht ik er gewoon zeg maar, vandoor. Die man die keek me zo aan van... We doen alsof dit niet is gebeurd. Ja, chill. En nu open ik dus met mijn telefoon. Want ik weet nog dat ik vorig jaar ergens geparkeerd had. Uh -huh. En in dat weekend veranderde die zone. Maar ik had eigenlijk een bewonersvergunning. En sinds dat weekend niet meer, want ik ging verhuizen. Oh. Dus het viel allemaal helemaal slecht. Dat ik op die dag dus een boete kreeg. Want normaal was het op zondag gewoon gratis parkeren. Ja. Volg je het nog? Ja, ik volg het nog, ja. Dus ik ben in bezwaar gegaan. Het heeft maanden geduurd. En ik zie dus nu dat ik, ja, wel al in november te horen heb gekregen... dat ik dus vrijstelling heb gekregen. Oh, dus je hoeft niet helemaal te niet te betalen. Nee, dat is lekker. Zeg, wow, was je anders kwijt geweest? Nou, volgens mij was dat 80 euro. Dus ik heb al zeker 180 euro, ben ik eigenlijk, ja, misgelopen. Dus ik werk een beetje een andere kant op wat betreft. Dus. Ik heb niet echt lullige boetes, ik word meer gematst eigenlijk. Ik wel eentje, was in, uh, in Gent, in België. En uh, daar heb je dus uh, flitspalen staan op straten waar je dus niet in mag rijden. Vooral in Gent oh. is dat drama. Er staan overal, zijn allemaal van die richtingswegen en zo. Uh, maar Google Maps is dan echt, ja, die, die weet het dan ook niet meer. Die snapt het dan ook niet. Dat is net een mix, toch? Je hoort heel het hele ja, ja, Google Maps die gaf aan dat ik een straat in moest. Dus ik reed daarin en ik zie ineens dat bord. En met achter die flitspaal, ik denk, ook oh, kut. Ja. Dus ik draai om, ik wil keren. Dus ik rij weer achterin ik in die straat. En ik ik weet niet wat ik aan het doen ben... maar ik heb uiteindelijk drie boetes binnengekregen... Oh, omdat waar. ik in die straat ben gereden. Oh, wat erg. Drie keer oh. dezelfde boete van 80 euro. En ben je toen in bezwaar gegaan? Um, ja, maar dat werkte niet. Het, is, het heeft niet gewerkt. Ik heb nog een tip niet no? opgeven. Want ik, ik ben het levende bewijs... je kan er echt onderuit komen. Ja, maar jij bent ook blond, je bent een vrouw. Dat helpt ook wel, hè? Ja, ik ben een simpele jongen uit de neus, man. Ja, dat dat, dat heb niks mee te maken. Gewoon, gewoon betalen, die app. Nee, we zijn benieuwd... Wat is jouw meest lullige boete die je ooit hebt ontvangen? Kom maar door via de slam heb als je een leuk hebt. New music, nieuwe muziek. Ontdek je op slam. Alan Walker, Not Home. Nobody is home. New music. Fisher, Rain. lullige boete. Wat is de meest lullige boete die jij ooit hebt ontvangen... ...is de vraag van vandaag. Ik kon nog een appje binnen van Steven, die stuurt... ...ik heb een keer een boete gekregen toen ik dronken... ...een festival banner van de muur af had getrokken... ...kreeg ik een boete vol baldadigheid voor... ...van 340 euro. Terecht. Ja, maar, ja, maar... Nee ja, als jij hier het slam eraf gaat lopen trekken... Ja, dan, dan ben ik je weg, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook. Dus dan is de boete nog uh, mild. Kom maar door, als je nog een leuk verhaal hebt, doen we zo een, een rondje langs de velden. En even komt eraan, Iron. Je computer klonk zo. Je tv, zo. 906. Het nieuws, zo. Je games, zo. En je radio. Die klonk zo.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 Een hele goede avond. Het weer van weer online in het noordoosten zijn vanavond winterse buien. Vannacht blijft het droog en rond het vriespunt. Morgen is het ook droog met zo nu en dan zon en maximaal 5 graden. Nog een half uurtje dan is het avond. <laughs> ik zit nog zo in die zonnige avond ik, ik zat helemaal niet op te letten. <laughs> dan de Weeg gaf drie vertragingen langer dan een half uur. Da 1 Apeldoen Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken, 50 minuten 5 kilometer. Da 2 Maarsen en Bos tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen, 49 minuten 12 kilometer. En de laatste in het zuiden op de 58, Eindhoven Tilburg, tussen Best en Moergestel. 56 minuten, 9 kilometer daar. Dan word je een half minuutje bijgepraat door het AMP, Robert-Jan Knook. Goedemiddag. Goedemiddag. Door drugs komen er nu drie keer zoveel mensen om het leven dan tien jaar geleden. Dat zegt het CBS in hun drugmonitor. En de toename zit vooral in verslavende pijnstillers, zoals oxycodon. Een teleurstelling voor de Nederlandse schaatsters op de Spelen in Milaan. Ze haalden zilver op de ploegenachtervolging waar ze wereldkampioen in zijn. En de mannen grepen net naast het brons. Rob Jette begrijpt dat zijn partijgenoot Nathalie van Berkel ook is opgestapt uit de Kamer. Ze kan die rol niet meer goed vervullen na berichten over gesjoemel met haar cv. Gisteren bedankten ze al voor een rol in het kabinet. Tot zover de hoofdpunten van het ANP. En wat is jouw meest lullige boete? Ik had het niet tegen jou, Robert-Jan, maar uh, Robin die stuurt nog een appje. Goedemiddag. Mijn lulligste boete ooit was een pot bier opentrekken naast de avondwinkel... en blijkbaar stond er een team politie vijf meter verderop... die we niet gezien hadden. Dus meteen een boete en mocht het biertje ook meteen leeggooien. Dat is ook nog eens lullig Oh, dan mag je, oh. je eerst je biertje opdrinken. Oh, zonde, zonde, <laughs> zonde, Robin. Hey, heb je nog een lullige boete? Kom maar door via de slam hebben. We zijn benieuwd naar jouw verhaal. Muziek van Clean Bandit komt eraan en dit is Haven Iron... Stringing me along. Then you came and you cut me loose. I was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now you're so. I just wanna be part Zara Larsen en Symfony. Nou, als je op dit moment lekker in de auto naar huis aan het rijden bent... hoop ik voor je dat je niet je telefoon in je handen hebt... zoals ik wel eens uh, doe, heel soms. Ik kan echt niet, nee, sorry, sorry. Ik word vast ook nog wel een gepakt door zo'n focusflitser. Want dat is vandaag in het nieuws. Die focusflitser die zorgt voor uh, meer boetes... 80.000, om precies te zijn, zijn er uitgedeeld dit jaar. Of ja, meer, hè? 80.000 meer boetes. Daarom luister de vraag van vandaag. Wat is de meest lullige boete die je ooit hebt ontvangen? Niet dat een boete voor je telefoon lullig is, maar... Het voelt misschien soms lullig. Het voelt wel lullig. lullig. Het is ook veel, 430 euro. Wat is je meest lullige boete ooit, Ricardo? Ja, hallo. Ja, eigenlijk moet je het wel mee eens zijn... dat eigenlijk iedere bekeuring of boete die je krijgt... eigenlijk een beetje lullig is. Ja. Je vraagt in die om, maar je moet toch ook betalen, hè? Ja, zo is dat. En Wessel? Nou, de meest lullige boete is toch wel echt uh, bumperkleven. No. Dat was uh, 709 euro. Toen was het niet te koop, zeg maar. Niet normaal. En Emma die stuurde ook nog een boete voor afval naast de container. En ik weet ervan dat ze in Amsterdam... dus als jij een doos neerzet van een bestelling... en jouw naam staat erop... Ja? en je zet hem naast de container... Dan politie gewoon jouw naam... Of zoekt en je dan een boete geeft, omdat je het dus niet in de container hebt gedaan. Ja, had een vriendin van mij ook inderdaad, dus dat moet je ook niet proberen. Jezus. En aan de telefoon hebben we Marcel. Marcel, hallo. Hallo. Oh. Hé hey Marcel. Hé, hey, we zagen jouw appje binnenkomen en het is gewoon bijna knap. Dan ga je naar Oostenrijk voor de Formule 1, krijg je een boete en dan is het niet eens voor snelheid. Nee, dat klopt. Check, <laughs> Vertel, wat is er gebeurd? Ja, nou, dat zal ik je vertellen. Mijn vrouw was wezen wandelen in Oostenrijk en die had een vijet gekocht online voor tien dagen. Uh -huh. En daarna hadden we besloten... Toen kwamen ze terug van, we hadden we hadden besloten om met kinderen naar de Formule 1 te gaan in Oostenrijk. Dus uh, we dachten nou te kopen we een nieuw Viet. Alleen dat Viet hebben we in laten gaan op de dag dat de andere uh, Viet nog niet verlopen was. Oh. En dan... En door administratieve dingen was dat ding gewoon niet doorgegaan. We kregen een boete voor de 120 euro. We hadden ook betaald, alles. Dus, maar je maar, hebt twee uh, keer voor dat vignet betaald? Nee, we hebben één keer voor het vignet betaald. Oh. Alleen we hebben het niet gekregen. Dus we hebben het vignet gekocht. Want ja? toen dachten dat we de boete kregen. Uh, toen hadden we bezwaren ingerekend en toen kregen we het geld van het vignet terug. Dus daarmee dus, kon je de boete dan wel weer betalen. Nee, dat niet, want het was uh, 15 euro of zo. <laughs> ja, die Oostenrijkers. dat is niks. Ja, joh, die zijn ook niet mild, die, uh, die gunnen nee, niks, joh. Oh. Nou, uh, Marcel, in ieder geval uh, wel. Uh, thanks voor ja, je verhaal. Ja, een beetje Vreemd vervelend Ja. Maar ja, is goed. Nou, tankstopper. Jo, doei. doe okay, goed.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 And meet me at the hotel room You can bring your girlfriends and meet me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 friends and me. Gisteren in de middagshow over de, dat wereldrecord... langs de Polonaise lopen. Wat in een veld over gebeurde, dat wilden ze dat record verbreken. Het is gelukt, hè? Zag ja. ik. Ja, en het... Het klonk mij vreselijk in de oren. Maar het record wat mij nu te oren is gekomen... dat vind ik eigenlijk nog veel erger. Het <laughs> heeft alles te maken met Pibble. Ja. Wat de fuck gaat hij nou weer doen, joh? Ja, hij vraagt nogal wat hè, van de fans. Ja, zo enorm. Hij, hij gaat... Uh, een wereldrecord vestigen door zoveel mogelijk mensen... met een kale kop bij elkaar te brengen. Uh, dat komt omdat nou, natuurlijk... Bij, ben je bij zo'n concert geweest van Pibble? Nee, lijkt me wel heel leuk. Nou, eigenlijk iedereen heeft er zo'n zo baldcapje op, zeg maar. Dat is zo'n... Uh, ja, ja, zo'n kale kop, zo, zo plastic, mutsje, Ja, ja. zo'n mutje kan je op je kop doen. En het lijkt het net alsof je pitbull bent, zeg maar. Ja, maar daar ga je het record niet mee verbreken. Ik verwacht, ik denk wel dat hij een groep mensen wil verzamelen. Want dat is wat hij wil, toch? Een Guinness uh, World Record uh, Ja, die verbreken. titel wil hij behalen, inderdaad. Ja, dan ga je met een plastic cap, ga je dat niet uh, doen. Dan moet je gewoon jezelf voor kaal scheren. En dan zul je zien wie de echte fans zijn. Ja. <lacht> ja, of gewoon mensen. In, in Nederland zijn heel veel mensen al met van die innamen. Hoeveel mensen gaan er wel niet naar Turkije tegenwoordig voor haar implantaten. Ja, dus dan moet je eerst even naar Londen. En dan kan je gelijk door naar Turkije. <lacht> <lacht> nee, nou, ik ben benieuwd. Joh. Hoeveel man moet je dan? Samen om dat wereldrecord record te, uh, te verbreken? het zal wel veel zijn, nou, toch? Dat, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat er een eerder record was, maar dat moet ook wel Dat is ook een rare record. Maar weet je, Pimel die roept gewoon. Yeah! Yeah! Kom met je kale, kom naar Londen. En dan. Nou, dat flikt hij wel hoor, dat weet ik zeker. Nou, ik, uh, ik vind dat hij een hoop vraagt. Nou, dan kunt hij, hij kan 10 uh, juli dat record gaan verbreken. En op 5 juli staat hij in het Gelderdome. Dan kan hij daar gaan vieren, dat record. De after party, de After party, party bij het Gelderdome. in de armen. met Hotel Room Service. En dit is de nieuwe muziek van Frenkie Rizardo. Nieuw music. Nieuwe muziek. Ontdek je of slam. Clapdone, black and gold.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 Ik bij Slam. It is more to life. En Mortal Life. Het is bijna zes uur zometeen een nieuwe editie van de Slam-avondmix. Nou, en gisteren ging het helemaal los. Is het is helemaal los. Nee. Mensen vinden het leuk. Uh, ja. Het is ook een heel leuk item. Het is een mix van acht minuten met acht verschillende tracks erin die een verbindende factor hebben. Dus die hebben een thema in de mix. En we zijn op zoek. Wat is het thema? Ja, nou, en gisteren was het liefde. Ik ben benieuwd wat het vandaag is. Ik denk ook wel iets met liefde. <laughs> Slam. coming up. Do I...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 Ghostface is terug. I've been this for a very long time. Beleef het nieuwe deel van de horror franchise Scream. Is my Scream 7 zie je vanaf 25 februari alleen in de bioscoop. Ontdek met Eliza Was Here het betoverende Spanje. Boek jouw unieke vakantie weg van de massa op ElizaWasHere.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer.